En dit is deze week de Els Palaad bij Radio Els 558. Wij hebben hier de speakers vol uitstaan, want het is de laatste keer dat je hem hoort als zijnde de Elsplaat van deze week. David Bowie uit 1983 en Let's Dance. Jawel, want vanavond wordt er weer een nieuwe gekozen. Drie minuten over de klok van vijf uur, luisteraars en uh, vriendinnen en vrienden en wie er allemaal nog meer luistert natuurlijk, Je, dit is weer de Afva tot een uurtje of zes vanavond. He, he, het was me een daagsje wel, ja we zitten weer op de hoofdzender, we hebben een nieuwe uh, antennekabel getrokken en alle boel is vernieuwd en de computer hebben we schoongemaakt, dus alles staat weer als nieuw te draaien en ik hoop dat jullie dat ook een beetje horen dat de kwaliteit weer helemaal terug is zoals die was. Wat gaan we allemaal doen vanavond in de weekendshow van de Afva zoals dat heet nou, de bekende dingetjes hoor niks. Bijzonders gewoon lekker het weekend in met hele mooie muziek. Bijvoorbeeld van Heart, van Exile, van Nick McKenzie, van Klein Orkest, Dave Clark, 5 The Walkers. Uh, de IJsselie Brothers hebben we ook nog iets in... Cliff Richard, Gilles Dreu, Sonny Cher, de Ferry En uh, we beginnen zoals gebruikelijk met een plaatje van 50 jaar geleden. En dat, dat wordt er mooi hoor. Ja, dat wordt er eentje van de Beatles. En het is allemaal getiteld Help, help, help, help, help. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. younger than today I never, i never needed anybody's help in any way now, but now, now these days are these gone days i'm are not gone. so self-assured now i find I've changed my mind I'll and open up the, up the doors help me if you can i'm feeling down and i do appreciate you being right 64 files in Nederland waarvan de langste staat op de A1 tussen het Gooimeer en Afrit Buntschoten maar liefst 13,3 kilometer. De Ava Show. All hit Radio L's. 5-5-8. 1, 2, 3. Ma politiek à moi. C'est déprimé de toi. La vie n'est pas pour moi Un livre de Kafka, 1, 2, 3 Joue jouer musicien Enchante-moi magicien Tourne, tourne dans ma tête à moi Fais briller les yeux des enfants roi. Fais-moi rêver comédien Chante, danse, baladins Je sur les bras, il fait si bon dans tes bras la la la la, Un, deux, trois, Un, deux, trois, je n'entends que, que ta voix, je ne vis que pour toi, je t'aime jouer, jouer musicien, enchante-moi magie. Goodbye. Ik dat jullie allemaal een beetje een prettig weekend krijgen, een hoop mensen zullen waarschijnlijk Sinterklaas vieren, denk ik, hè? want het is een beetje Sinterklaas weekend. Nou, bij ons komt hij ook vanavond tijdens de afwasjovergadering, maar bij ons komt altijd Sinterkuluri, dus vanavond even kijken op de Facebook, want dan zullen we wel even verslag doen van Sinterkuluri zijn bevindingen hier. Je hoorde uit 1976 een songfestivalplaatje, jawel, Catherine Ferry met Een, De, 3, ja, ik kan een beetje Frans praten, zoals dat heet. En ik vond dit een mooi plaatje. Volgens mij heb toen in dat jaar Brotherhood of Man of zo gewonnen met Save All Your Kisses for Me. Maar dat zeg ik helemaal uit mijn hoofd hoor. Ik heb geen idee. Het is inmiddels al tien over vijf. We gaan lekker door die met de muziek hoor. Allemaal prachtige vrijdagavond weekendmuziek. Dit komt uit 1966. Natuurlijk van Sonny en Cher. En ze heeft het over een klein mannetje. Oftewel Little Man. Goedemiddag. Je luistert naar de Ava Show op Radio Els 558. you stand by my side, then I know I don't have to hide from anyone, and I pray that we'll stay just that way. Ik hoop dat de muziek wat vrolijkheid en zonnigheid in de huiskamers brengt. Want het is buiten triest, triest en nog eens een keer triest. De tuinman was hier vandaag aan het werk. En ondanks dat het maar een beetje miesde, was hij toch helemaal verzopen aan het eind van de dag. Maar het ligt er allemaal weer mooi bij. Dus wat dat betreft kunnen we weer vooruit. Een beetje winterklaar, zoals dat heet. Dat hoort zo met de tuin. Wij gaan hier gewoon lekker door met de muziek. Ik heb een heel bijzonder plaatje. Alweer Frans. Ja, Alouette van Gilles Dreux uit 1968 in de 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Nous buvions tout droit La vie était si douce, si pleine de joie J'entends tous les deux Un autre jour peut-être on sera heureux Je suis drôle, je sais bien danser Et puis si tu t'embêtes Tu viendras chez moi Il y aura des noisettes Lang geleden, toen ik dit plaatje voor het eerst hoorde, dacht ik dat het Julian Claire was die verkouden was. Maar dat was dus niet zo. Het was Gilles Dreux met Alouette uit 1968. Nou, dan krijg je he, knopjes vergeten open te zitten, dat Kramp. soort gedoe. Maar het is voor mij ook vrijdag. Het is voor mij ook weekend. Kom op. Druk genoeg hier hoor, morgen weer de top 40 natuurlijk, maar we gaan eerst eens even kijken naar het nieuws wat er allemaal vandaag uh, zo langs kwam waar ik vandaag nou dat is wel aardig om even te vermelden. Een 31-jarige vrouw heeft in een huis in Breda waarin ze regelmatig huishoudelijke klussen doet een antieke scha schaal gestolen en hem vervolgens op marktplaats gezet. De diefstal bleef niet lang onopgemerkt. De politie heeft vrijdag de verdachte die geen vaste woonplaats heeft aangehouden. Er wordt onderzocht of de verdachte zich vaker aan dergelijke praktijken schuldig maakt. Na de aanslag in Parijs is er geen opvallende toename van de meldingen over discriminatie van moslims in Nederland geweest. Er waren wel wat problemen rondom moskeeën, zoals mensen die tijdens het voorbij fietsen wat gillen of onaardige dingen zeggen. Een groep jonge Nederlandse filmmakers heeft een korte film gemaakt in een reactie op de recente Golf van Geweld in de Wereld. We All Don't Want To Be Afraid Anymore gaat in op de gevoelens van angst en verwarring over de gebeurtenissen in Parijs, Beirut, Kabul, Egypte en Mali. Filmcollectief Bloemd Cinema maakte de film een productie van de VPRO in één week tijd. Dat is snel voor de film. In Apel is een Javaanse langoer geboren. Het knaloranje aapje maakt het goed volgens het dierenpark. Javaanse langoeren zijn in het wild bedreigd. Enkele dierentuinen in de wereld zijn daarom met een fokprogramma begonnen, maar de apen planten zich niet snel voort. even kijken hoor. Oh ja, zacht en wisselvallig. Dat is het credo voor de komende dagen. Maar volgend weekeinde zijn er aanwijzingen voor kouder weer. De nieuwste berekeningen van vanmorgen laten het mogelijk in de week na Sinterklaas flink kouder worden. Een omvangrijke en vooral krachtige hoge drukgebied boven Scandinavië zou het koudere weer op gang moeten brengen. NPO 3 zakt steeds verder weg. Het publieke net dat begin vorig jaar al een flinke klap kreeg door de verhuizing van de wereld draait door naar NPO 1, ziet de kijkcijfers steeds verder klinken. In de maanden september, oktober en in de eerste helft van november daalde in de avonturen het gemiddelde aantal kijkers van 336.000 naar 264.000 ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Dat blijkt uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Steeds meer gemeenten stellen vuurwerkvrije zones in. Uit onderzoek van het AD onder 281 gemeenten blijkt dat zeker in 56 gemeenten vuurwerkvrije zones komen. Het zijn er 13 meer dan vorig jaar. Onder de nieuwkomers zitten steden als Groningen, Amersfoort, Alkmaar en Dordrecht en volkomen terecht, want ik moet er ook niks van hebben van dat rare vuurwerk. En ik denk onder invloed van wat er allemaal gebeurd is, uh, is het denk ik ook niet zo toepasselijk om dat allemaal af te steken. Nee, uh, wij gaan hier lekker door met de muziek hoor, wij gaan lekker dromen, even weg dromen. Hier is Cliff Richard. Voor een show 24 uur per dag Radio Els We'll Wat een heerlijke, lekkere weekendmuziek is dit. hè? Dit klinkt ook heel vrolijk. Nou is Getty van uh, Tietz In ook een heel vrolijk mens hoor. Uh, ook met het optreden zijn zoals je dat altijd zag. Dit was uit 1975, Tennessee Town van Tietz In. Want uh, en uh, Gaby, die hoor je natuurlijk, uh, of Getty, hè, Ge nee Getty noemt ze ze geloof ik. Die hoor je natuurlijk bij ons hier iedere dag in ons tuentje van, weet je nog wel. Ja, dat is ook Getty, dat zingt zij. Uh, ja, dankjewel Els. De chocolademelk wordt binnengebracht met rum erbij. Lekker. Ik krijg niet te veel rum, want we moeten vanavond natuurlijk nog de Afershow-vergadering doen. Wij gaan hier lekker door met de muziek. We gaan naar 1969. Het begint zo rustig, maar daarna, let maar eens op. Dit zijn de Aisley Brothers in de met Behind a Painted Smile. Even een tromgeroffel achteraan, horen jullie dat? Ja, ja, had ik ook niet opgerekend hoor. We. Oh, we zijn vroeg vandaag, het is nog niet eens half zes. Uh, we hebben we nog wel voor van vandaag. Het is vandaag 27 november en dat is de 331ste dag van het jaar en er komen er nog 34 Vandaag in 1773 het VOC schip Vrouwen Elisabeth Dorothea vergaat nabij Callens Oog. Slechts 6 van de 145 opvarenden weten deze ramp te overleven. Vandaag in 1945 wordt België lid van de Verenigde Naties en in 1968 vandaag voert Nederland het minimumloon in. Jawel, dat is al zo lang geleden. Hè? We gaan eens even heel ver terug in de tijd. In 1095, paus Urbanus, de tweede, roept tijdens de synode van Clermont op tot een kruistocht. Jawel, de vork. En in 2014, vandaag, het Nederlandse vrouwenvoetbal elftal plaatst zich voor het eerst in de geschiedenis voor een wereldkampioenschap. De uitvinding van de elektromotor vond vandaag plaats in 1834 door Thomas Davenport. Ja, dat is al zo oud, hè, zo'n elektromotor. Ja. En we gaan overgaan naar de mensen die vandaag jarig zijn of geboren. Nou, geboren werd er in 637 vandaag, door, toen kwam Clovis II op de wereld. Hij was een Frankisch koning van Neustrië en Burgondië en hij overleed in 657. En we gaan even naar een veel recentere datum, alhoewel, 1920 werd Abe Lenstra geboren. Hij was natuurlijk een zeer beroemd Nederlands voetballer. Hij overleed in 1985. En Bruce Lee, die bekende Amerikaanse Chinese acteur, is overleden in 1973, maar kwam vandaag ter wereld in 1940. En een jaar later was het de beurt aan Louis van Dijk, hij is een Nederlands pianist. En Jimi Hendrix zou vandaag jarig zijn geweest, waar het niet dat hij vandaag is of uh, overleden is in 1970, maar hij werd geboren in 1942. En Frank Kramer, wie kent hem nog? Nederlands voetballer, televisiepresentator en sportverslaggever. Die heeft heel wat gedaan in zijn leven. Hij leeft trouwens nog steeds, hoor. hij werd geboren in 1947. En de mooie zanger Frank Boeijen is vandaag jarig. Hij werd geboren in 1957. En in datzelfde jaar kwam ter wereld Caroline Kennedy, dochter van de Amerikaanse president John F. Kennedy, dus zij heeft haar vader uh, bijna niet meer bewust meegemaakt. In 1960 werd Martin van Geel geboren, Nederlands voetballer en technisch directeur. Dan gaan we eens kijken wie er overleden zijn vandaag. Dat was in 1899 Guido Gezelle, hij werd 69 jaar oud. Hij was een Vlaams priester en dichter. En uh, ik ken haar niet, maar ik vind haar naam wel leuk, Duifje Schuitenvoeder nooit van gehoord, ze werd 68 jaar oud, ze was een Nederlandse zangeres en zij, werd, uh, zij overleed in 1942. En vandaag in 1988 overleed John Carradine, hij werd 82 jaar oud, hij was een Amerikaans acteur en ook wel een hele beroemde natuurlijk. Hè? Dan gaan we al naar de weersdingetjes dingetjes van uh, het verleden, in 1921. Toen vroeg het maar liefst min 9,4 graden Celsius en het warmst werd het in 1983 met een hoogste maximumtemperatuur van 15,1 graden. Het zonnetje deed het langst zijn best in 1948 met 7,1 uur en de regen deed het langst haar best in 1961. Toen regende het bijna het hele etmaal namelijk 22,1 uur. Dat was, weet je nog wel weer voor deze vrijdag, hè? Ja, vergeet je trouwens morgen niet te luisteren naar de top 40. Dan is die historische top 40 er gewoon weer om 2 uur smiddags. Hè? We gaan we 40 jaar terug in de tijd. Uh, we gaan nu ook heel ver terug in de tijd, zelfs 44 jaar. Hier zijn de Walkers, Jawel, een avondje met mijn Darling Helena. Goedenavond, dit is de avondje Tot een uurtje of 6. beach of guitar, tall and slender there beside me, is your tender love to guide me? Oh, my darling Helena, on the beach of guitar, tall and slender there beside me, with your tender love to guide me? In the splendor of the moonlight Covered by the twinkling starlight In the lovely summer June night By the rolling of the sea tide Wish that it was everlasting Saw that it's too much I'm asking Sorrow makes my heart awake But you promised to keep waiting Oh, my darling Helena On the beach of Nitara Tall and slender there beside me is your tender love to guide me Must have been my lucky day Make up my mind to go away To take on a holiday And grease a ticket to Guitarra I'm blessing my lucky charms. I'm holding you in my arms. You're giving me paradise. You're giving me paradise. Oh, my darling Elena, on the beach of guitar, la, tall and slender, there beside me with your tender. zit me trouwens net te bedenken dat dit voorlopig de laatste reguliere afwasshow in deze vorm is. Jawel, want de hele maand december staat de afwasshow in het teken van de top 1000. En welke top 1000 zul je vragen? Nou, die lijst werd ooit uitgezonden in juni 1974 bij de toenmalige zezender Radio Veronica. En die top 1000 was ter gelegenheid van de 500ste top 40. En die lijst is samengesteld aan de hand van de verkoopcijfers. En die beslaat de periode 1965 dus, eh, tussen 1965 dus en pak een beet ongeveer medio 1974. En dat is een hele interessante lijst. Ik denk dat uh, de Wolkers met mijn darling Helena er misschien gewoon in voor kunnen komen. Jawel. Wij gaan hier naar hele mooie muziek toe. Dus ik zal mijn mond houden als het plaatje begint. Niet doorheen platen door het intro. Nee, dat doen we eens een keertje niet. We gaan naar 1968 toe. De Dave Clark 5. En iedereen weet het. Everybody knows. stay please stay. Why, why did we choose this crowded place? They all know it, cause I show it in my face. They all said it's too good to be true. It'll make a fool of you one day. I just laughed and said our love was strong. But you left me and they all know I was wrong. Een soort rustpuntje in de show hoor. Ja, ik uh, kan hier gewoon uh, heerlijk naar luisteren. Weer die typische 60 Sound, hè, zoals dat heet, uit 1968. De Dave Clark 5. Draai ik eigenlijk bijna weinig van. En uh, als ik wat draai, is het altijd wat bekende werk. Maar dit is een nummer waar je zegt. Oh ja, verrukt, Die hadden we ook nog. Het is inmiddels al bijna tien over half zes bij Radio Els 5. Dit is Radio Els 558 met Verje den Hartog. van. Mijn naam is Koos en ik ben werkeloos De mensen zeggen, ga toch werken Koos Nou ik wil er best wel tegenaan, maar dan wel een leuke baan Want anders hoeft het niet van Koos Laat Koos maar vissen aan de waterkant Mij niet gezien achter de lopende band En Koos gaat ook geen vakken vullen Zeker om de zak te vullen van de fabrikant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 er schande van Die zegt vaak Koos gebruik je handen man Maar hij werkt met zijn ellebogen Heeft zijn schapen op het drogen Nou verprandt Marjan Die politieke Haarse maffia Die blijft maar korten op de minima Nou laat ze zelf maar betalen Want bij Koos valt niks te halen Sorry dat ik besta We lopen lekker los, al dat gezeur van gaat door. Je hoort vaak zeggen, waarom moet dat heen? Straks doen computers al het werk alleen. Maar mensen, het gaat toch prima zo. Gratis vrije tijd cadeau. En dat is voor Koos geen probleem hoor. Laat mij voorlopig lekker. Al het gezeur van gaat op Ja, ook toen waren er heel veel werklozen in 1983, dus Klein Orkest heeft er maar een beetje een plaatje over gemaakt, hè. met een linkstintje natuurlijk, maar dat waren we gewend van die jongens van Klein Orkest. Koos Werkloos, zo was het allemaal getiteld. We gaan eens dus even kijken naar de... Nederlandse snelwegen, er staan slechts 77 files, dus iedereen houdt er een beetje rekening mee, of is al lang thuis, hè? het is tenslotte vrijdag. 11 kilometer op de A1 tussen Nade en Afrit Bunschoten, vroem vroem vroem vroem 11,9 kilometer op de A2 tussen Culemborg en Zaaldbommel, ja ja, nou, het, is, het is weinig over die files, het zijn een paar grote en heel wat kleintjes. Maar het, uh, het rijdt dus allemaal blijkbaar lekker door, 10 km op de A12 tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn, vroem vroem 14 kilometer op de A13 tussen knooppunt Prins Kloosplein en knooppunt Kleinpolderplein, dat zijn natuurlijk de bekende plekjes natuurlijk uh, 9,7 kilometer A16 tussen knooppunt Ridderkerk en Klaverpolderplein, vroem vroem vroem vroem, nou dan hebben we het er zo denk ik wel weer een beetje gehad hoor, ik vind het allemaal wel goed zo. We zitten bijna volgens mij allemaal lekker al thuis naar de radio, naar de Afa Show, te luisteren. Oh, lekkere vrijdagavondmuziek van Nick McKenzie. We gaan weer terug naar 1974 en dit is Beats is on a Tree. keep a young girl won't son. Mm -hmm. You have to hear what I say, son. You have to be as nice as can be, son. Cause that's the only right way, son That's what my father used to teach me Never let another story reach me You can grow peaches on a tree Meant for cherries, you will see And so forever it will be Things In a perfect way, son You can grow peaches on a tree Meant for cherries, you will see And so forever it will be Na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na You always keep a smiling face, son So a face on, please try that nicely to embrace on, mm -hmm. that's the only right face on. That's what my father used to teach me. Never let another. So, forever it will be. Soft and tender as I say, son. You do the things in a bird's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 Dat wel wat aardige, leuke hitjes hoor. in de jaren 70. Nick McKenzie hebben we het hier over. En Pizzas on a Tree in de afwasshow. Oh, ik zie het allemaal weer aardig opschieten. Dat mag ook wel, want ik heb allemaal kleine plaatjes. En ik ben bang dat ik niet helemaal met mijn playlist uitkomt. En dan moeten we nog even een muziekje gaan zoeken. Ja, dus we zien wel allemaal wel hoe het loopt. Ik heb zo meteen nog wel even het weer voor je. Maar eerst gaan we eens even naar Exile, naar 1981. En dit vind ik echt allemachtig prachtig, heerlijke... Disco weekend muziek om bij uit te gaan. Hier is Heart and Soul.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 Morgen overdag is er af en toe zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Eind van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en in de avond gaat het regenen. De maximumtemperaturen liggen zo rond de 7 graden. De wind is eerst west tot noordwest en matig langs de kust krachtig. In het, de middag wordt de wind zuid tot zuidwest en neemt toe tot vrij krachtig bovenland. Langs de kust wordt de wind zelfs hard, mogelijk zelfs stormachtig. 1977 kwam dit nummer af, Magic Man van Hurt natuurlijk. En dat was de voorlaatste alweer, want uh, het zit er alweer op, hè, het uurtje. Afwashow op deze vrijdag 27 november van het jaar 2015. Ik heb er zometeen nog eentje voor je uit 1987, Desilus en Voyage, Voyage, jawel. Uh, wat wou ik nog meer vertellen? Oh nou, ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt met een hoop Sinterklaasgedoe gedoe. En noem maar op, leuk voor de kleintjes natuurlijk. En uh, we zijn er morgen natuurlijk weer om twee uur. Want dan gaat het weer los met de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. Dus uit 1975. En dan is het weer leuk om al die verschuivingen en, en zo te zien. En misschien zelfs alweer een nieuwe nummer 1 hit. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Bye bye, zwaai zwaai. In Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt: dat is Toetekeloeris Affas Show.